realize that nothing is new care. I realize now, nothing is new, time to live my life without you, without Van Zandvoort op zaterdag, die we begonnen met de Belstars. joh de Sign of the Times. Ja, even na twee uur betekent inderdaad drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert Jan. En goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, Rob. En goedemiddag, Lex. Hallo, Lex. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Hij is er alweer van waar? Uh, Verblijft jij ons met, ons met een bezoek? Met het mooie, ik ga vertellen dat het, het mooie weer is vandaag. Ja, maar dan, ja, dan, kijk, het waait wel een beetje, hè? Het is, dit, ja, ja, ja 8, 4. Maar goed, je, je was even niet op strand nee. vandaag. Nee. Nee. Nee. nee, nee. Dat verbaast ons in hoge mate. Nou, dat gaan we ja. zo meteen om half drie horen. Wat de ja, reden daarachter is. Daar horen we meer rond de klok van half drie, want dan krijgt u luisteraars het enige echte Zandvoortse weerbericht... van onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En na Dancing in the Street, de DTM, hebben we in verhouding dit weekend een beetje een rustig weekend. Niet dat er niks te doen is, nee, er is van alles te doen in en rondom Zandvoort. Maar in, in verhouding tot is het wat rustiger. En het is ook de aanloop naar de richting augustus, want dan staat Zandvoort weer bol van de evenementen. Dus uh, liefhebbers van de evenementenagenda, houdt u pen en papier bij de hand, want om half vier is het weer zover. Dan gaan we de evenementenagenda met u doornemen. We hebben uiteraard ook tijd weer voor het dier van de week... rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Ghost. Het gedicht van de week, om kwart voor, kwart voor vijf... is weer een prachtige mooie obade aan de zon. Ik ben heel benieuwd. En de titel is Jij bent als de zon. Nou, dat allemaal, liefhebbers, van het gedicht van de week. Dat allemaal om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Kort over drie is het weer tijd voor ZFM Radio Tour de France. Want Henri Ruecker ja, ja. uh, zal uh, dan uh, zijn verslag doen van de afgelopen week... en vooruitblik doen op de komende week wat, uh, wat uh, de Tour nog te wachten staat. En wellicht misschien dat hij ook wat informatie heeft omtrent... Uh, een eventuele nieuwe leider van het algemeen klassement. Maar ik ben erg benieuwd. Kwart over drie, dus Henny Rukkert met ZFM Radio Tour de France. Uiteraard, kwart over vier hebben we nog tijd voor Pit Report. Er wordt een heel belangrijk golftoernooi gespeeld. Uh, het Schotse, in uh, de zogenaamde British Open. En dat wordt gespeeld op de St. Andrews Golf Course. Helaas, Joost Luiten mag niet meer meedoen dit weekend, want hij heeft de cut niet gehaald. Verder nog sport kort. En uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te luisteren naar je lokale zender ZFM. Zo is het, Albert-Jan. En uh, ja, de zon schijnt lekker in Salfords. Dus vanmiddag heel veel lekkere zonnige muziek tussen twee en vijf uur. Waaronder deze, Maxi Priest. Van uh, ja lekker uh, zonnetje en CFM, zo voort natuurlijk. Met Maxi Priest, hoor, de, de Wild World. Wil je meekijken in de studio van CFM? Dat kan hè, op www.zfm-life.nl. Wij zitten er tot aan uh, 5 uur vanmiddag aan de tolweg. Tina, een hele goede middag. En hier is Volk Stevenson, en sweets. The so cat ja, zeker, op Ja, ik switch steeds, hè? Ja, maar ik moet steeds, ja. Dat moet dan weer, weer lokaal nieuws, dan, dan weer, weer verkeersinfo. We gaan alle oh, kanten op. Ach, je hoorde de single van Fox Stevenson. Dat was Sweet Soda Pop. ZFM, oh. verkeersupdate, verkeersupdate. Ja, want we hebben de verkeersupdate... voor je heel veel vakantieverkeer onderweg, Albert Jan. Ja, dus uh, als we via de radio te zijn ontvangen... hoeft u zich geen zorgen te maken... want dit heeft natuurlijk een betrekking op de vakantievieles in Europa. Op verschillende Europese snelwegen staan... Vakantiegangers vandaag in de file. De langste file, 120 kilometer... staat in Frankrijk op de A7 richting Orange... tussen Lyon en Bolen. Op de A10 richting Bordeaux staat een 15 kilometer file. Mensen die via de Mont Blanc-tunnel naar Italië willen... Uh, moeten daar twee uur wachten, dat meldt de ANWB. In Oostenrijk is er veel vertraging op de A10 bij Vlagau. Door werkzaamheden staat er 17 kilometer file richting Villach. Ook het gebruikelijke opent houdt bij de Godhardtunnel in Zwitserland. De wachttijd is een uur en 40 à 50 minuten. Bij grensovergangen Chesot uh, nog eens 45 minuten een extra. Het is net een jackpot, Tjinging, 45 kilometer, 30 kilometer. In Duitsland hebben veel snelwegen in het zuiden schade aan het wegdek door de hitte. Op de wegen rond Würzburg, Ulm en München en op de A93 Rosenheim richting Kievensveld, Oostenrijk geldt daarom een snelheidsbeperking en dat levert vertraging op. Op de A3 Nuremberg richting Liens Tussen Passau en de grensovergang Zuben staat 24 kilometer file door werkzaamheden. Ik zou zeggen, prettige vakantie. Ja, heel veel succes en heel veel plezier ook hè. Ja, wat kan je dan beter doen? Gewoon in Zandvoort blijven. Juist. Ga lekker mee naar Zandvoort aan de zee. En dat komt goed uit hè, bij het volgende plaatje: hier is de Pasadena Dream Band. Ja, die lange files naar het zuiden... daar heb je natuurlijk helemaal niks mee te maken... als je gewoon lekker in Salvoort blijft. En dan kan je ook genieten van het uh, zonnetje... en het mooie strand wat we hier hebben. De Pasadena Dreambands... die vertegenwoordigden dat in het plaatje Zandvoort aan de Zee. En erachteraan door je deze van uh, Simple Reds... en dat was de Sunrise. Ook mooi in Salvoort. En wat mooi, mooi ook mooi is in Salvoort, uh, is het stappen. En dat kan je gewoon doen in de Chin Chin. Onder meer... Ja, ja dat was ik weer. Ja, dank u, dank u. Ja, nee, maar we werden opgeschrikt, dat kan ik wel zeggen... door het feit dat uh, we op, uh, gisteren te, te, in eerste instantie te horen kregen... dat de discotheek Chin Chin moet een week dicht. Maar nog even daarna, na enige tijd... kwam gelukkig de, de, de verlossende bericht van de gemeente Zandvoort... tijdelijke sluiting Chin Chin ingetrokken. De ordemaatregel om gelegenheid, Chin Chin tijdelijk te sluiten... acht burgemeester Meijer, niet langer nodig... De Chin Chin heeft zelf met spoed maatregelen genomen om een verantwoorde veilige situatie te creëren. Aanleiding voor de tijdelijke sluiting is een aantal ernstige geweldsincidenten in de nabijheid van de horecagelegenheid... waarbij bezoekers en personeel van de Chin Chin betrokken waren. De Chin Chin erkent dat ze fouten heeft gemaakt en niet goed heeft gehandeld. De betrokken personeelsleden bij de geweldsincidenten zullen daarom ook niet werkzaam zijn in de Chin Chin... In samenwerking met de politie en de gemeente Zandvoort... wordt er gewerkt aan structurele maatregelen... voor veiligheid en rust in de omgeving van Chin Chin, -chin. Wel zal de gemeente vanwege de geweldsincidenten... die hebben plaatsgevonden, het horeca-sanctiebeleid toepassen. En in ieder geval, lang verhaal kort maken... de Chin Chin is gewoon open. Zo is het maar net, dus ook daar kun je lekker genieten van het Zandvoort. van Phil Collins van Jimmy Mac Zometeen is hier zie hem weer bericht maar eerst deze hier de señorita Ja huh, it's my pleasure to introduce you He's a friend of mine Yes yes I and he goes I'm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 We weer eens terug te horen, de singer van Justin Timberlake, de Signorita. Ja, en dan mag je eindelijk, Lex van de horen. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag Rob. ik was al even in beeld in het begin van de uitzending. Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Ja. Hé, Lex, welkom in de studio. We hadden het net even over je Tom. Ja, Tom Een half Duitse, half Nederlandse Tom Ja, een Duitse Tom Een Duitse Tom Tom. Ja. Dus een beetje een aardige dame, of niet? Ja, met een, een beetje een Duitse accent. Een maar... beetje? Ja, jawel. <laughs> ja, jawel. Kan, kan, kan, kan Dat kan, kan je instellen, hoor. Ja, ja Spraak, alles, kan allemaal veranderen. Maar... <laughs> okay. Dan heb je een nieuwe auto, een nieuwe TomTom, -tom, alleen de TomTom -tom doet het niet. Ja, doet het wel, maar als ik in het bos rijd, dan doet het niet. Oh. Nou, dat doet me aan die reclame denken. Sla hier rechtsaf. Ja, boem. in. Nee, dat, dat was Lex. Lex. <laughs> dat was Lex. <laughs> nou, nou <ja. laughs> ik werd het fietspad opgestuurd. <laughs> Heel goed. Lex, het is vier over half. Zullen we het gaan doen? Het weerbericht voor de komende dagen. Ja, ja, ja, ja. ja. Vanochtend uh, begon het uh, met wat bewolkingen. En dat uh, stond helemaal niet op een bij mij, hoor. Echt niet. Maar het was even wachten en toen kwam de zon erbij. Maar die bewolking... Die hing alleen maar boven Zandvoort. Ja, het is niet te geloven. Hmm. Hmm. Ten zuiden van ons geen zon. Ten noorden van ons geen zon. Helemaal langs de kust. Oh, Halfweer Zandvoort. Echt waar. Het is niet te geloven. Maar de zon die is dus gaan schijnen. Die bewolking is weggedreven naar het binnenland. En uh, er staat een matige West-Zuidwestenwind. Kracht 4. Het, ja, het is een dikke 4 hoor. Tegen 5 aan. Dus je moet wel achter het glas gaan zitten. Uh, of een schermpje. Of een schermpje. Ja, ja. Kan, maar ook, kan ook. Ja. Mm -hmm. En de temperaturen die is uh, ongeveer een uh, graad of twintig vandaag. Dus het is best wel uit te houden. Aan het eind van de dag, en het, is, zal het, uh, het zal wel avond zijn hoor, dat dat gaat gebeuren. Dan komt er sluierbewolking. En dat is een voorbode voor morgen. Want morgen, dan is het meest bewolkt. <lacht> Daar waren we wel bang voor. Kijk, ik was zelfs vrolijk als hij zegt dat oh, het wordt bewolkt. Ik word wel vrolijk van ook. Heel vrolijk. Zit ik me beetje aan het lachen Vanavond maar, ja. een groot feest op het strand en dan nou, het wordt het bewolkt. Vanavond. Morgen wordt er bewolkt. Ja, maar het blijft wel droog hoor. Oh, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ja. En voor, voor de barbecue's Beetje ja. lekker weer? Ja, he. ja, het blijft droog. Ja, nou. Dat wilde ik nog zo even kwijt. Uh, maar morgen niet. Morgen blijft het niet droog. De, er valt wat regen morgen. En ik werk dus met verschillende weermodellen, weercomputers. En de ene weercomputer die zegt dat er 2 à 3 mm gaat vallen... en die andere zegt 5 à 6 mm. Maar droog houden we het in ieder geval niet. Maar in de loop van de middag dan gaat het opklaren. Er staat eerst een, een matige wind, uit het meestal uit het zuiden... Uh, die draait naar het zuidwesten, maar in de tijd dat dat gaat oplaren, gaat de wind aantrekken. Dus dan wordt hij vrij krachtig smiddags. middags. Ben je volgen? Ja, nee. Ik, ik, om voor je dat voor te stellen, op een gegeven moment zie ik op het strand en dan denk je, oh, wat is De wind komt op, dus ook weg. Uh, nee, als de, wind, als de wind komt, dan gaat de wind. Uh, nee, als de wind komt, gaat het opklaren. Oké. Okay. Ja. Duidelijk. Ja, ja, niet prima. Ik schrijf even mee. Maar het... Voor... Ja. <laughs> nou, je mag mijn papiertje straks wel even oh, hebben, hoor. Dank je, dank je. Mijn spiekpapiertje. Uh, de temperatuur, dat houdt niet over, hoor, vandaag. Of morgen. Morgen is het ongeveer een, uh, 18 graden. Hmm. Vandaag 20, morgen 18. Maar dat is toch wel het minimum wat we hebben deze week. Want maandag, dan gaat het naar 22 graden toe. Mooi. Ja. Helemaal goed. Ook op strand. Lekker. Het is dus een beetje normale temperatuur waarschijnlijk, is dus een beetje hè? normale ja. temperatuur. Oké. Okay. Uh, want de normale temperatuur is rond de 21 graden. Oh, oké. Okay. Ja. Er staat een, een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Maar in de ochtend zou er eerst nog wat mist kunnen zijn. Geen mist. staat op de kaart, maar het is nog niet zeker, maar... Ik heb het in ieder geval gezegd. Ja, nee. Ja? Maandagmorgen is het meestal bij mij minstig, hoor. Dus wat dan Goed. Ja? Oh, jee ja. ja. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan is het meest bewolkt en dan is er weer kans op regen. En dan staat er een matige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur. Je stopt Ja, ik stop okay. er een week. Oké. Okay. Ik, ik ook. Nee, de maximum temperatuur die komt uh, dinsdag uit op uh, rond de 20 graden. En de verdere vooruitzichten. De rest van de week geregeld zon en overdag weinig of geen regen. En de temperaturen liggen rond de 20 graden of 20 plus. daar worden we vrolijk van. Dank je wel, Lex. En als de mensen de luisteraar zit weer wil blijven volgen. Dat kan via www.meteopagina.nl www of Facebook. Op Facebook op uh, Meteo Zandvoort. Eveneens op Twitter Meteo Zandvoort. Trouwens, ik had er vandaag opeens 40 volgers bij. Nee? Ja, zij erbij, erbij. En uh, natuurlijk dagelijks op Text TV Zandvoort, kanaal 40. Digitaal, digitaal, psycho. En analoog, kanaal 45. Zo is het. Dankjewel, Lex. En graag tot volgende week vanaf het strand. Eh, uh, kan ik niet zeggen. Nee, oké. Okay. Jammer. Het is een beetje wisselvallig. Het blijft wisselvallig. Ja, het is een beetje licht wisselvallig. Maar oké, ik word er toch weer vrolijk van. Tot volgende week. We zijn zo vrolijk. Ja, die Albertje wordt zelfs vrolijk als ik zeg dat het bewolkt is. Het heeft niks met het weer te maken. Ongelooflijk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 Yo, de beng beng beng, beng beng beng. De single van Eckhart. Nou, 18 augustus is het weer zover hè. Dan uh, is het weer saaltijds in Amsterdam. En hoe ging dat in 90? Dit is 25 jaar, Die fm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 Back at you again. Uh, Radio station is W G A p Say Say hoops, upside Now on all you can and you finger snappers, you toe the say And you love laps. I want y'all to say this with me. Say hoops, upside your head. Say hoops, subside your head. Say it loud. Say bigger the head. The bigger the bill. The bigger the Say it loud. Say it loud. All Say oops upside your head. Ja, wel je zomaar straatmuzikanten in Zandvoort zijn. Dan kan je bijna nergens meer terecht, Albert-Jan. Nee, dan moet je de GPS lenen van Lex. Ja, waarschijnlijk. En dan komt het <laughs> helemaal goed. Dan komt het misschien nog goed. Ja. Want uh, luisteraars, uitbreiding, verbod voor straatmuzikanten in centrum Zandvoort is een feit. Op 14 juli jongstleden heeft burgemeester Meij het gebied begrensd door Hogeweg, Torbergenstraat, Badhuisplein, De Volvageplein, Schuitengat, burgemeester Engelbertstraat, Zeestraat, Halterstraat, Grote Korcht aangewezen waar het voor straatartiesten verboden is op te treden. Dit is een uitbreiding van het gebied waardoor in december 2014 een verbod was ingesteld. De burgemeester wil dat er een eind komt aan de overlast van enkele straatmuzikanten... die, hoewel dat niet mag, voortdurend op dezelfde plaats blijven spelen. De regel is dat straatmuzikanten een half uur spelen en dan 200 meter verderop uh, gaan... om eventueel overlast tot een minimum te beperken. Straatmuzikanten zouden de toeristische uitstraling kunnen bevorderen, maar hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in deze. Op het verbod wordt een uitzondering gemaakt voor straatartiesten die spelen in opdracht of op verzoek van ondernemers en bewonersverenigingen. Een plattegrond is desgewenst te bekijken op de gemeentelijke website. En toch Beaubertijn, zie ik hem geregeld nog spelen hè, de straatmuzikant. Ja. ja, nou ja Neem dit artikel mee en uh, lees het even voor. Je weet maar nooit. Dan hebben we natuurlijk binnenkort het Sculpturen-gebeuren in Zandvoort wederom. En er is een voorproefje natuurlijk op het sculpturenfestival in Zandvoort. Met het oog op het EK Sculpturen-festival verwelkomt een zandbeeldreiziger... al enige tijd op de entree van de badplaats. Ook blinkt er bij de plaatselijke VV een sculptuur... in de vorm van een oor van Vincent van Gogh. Daarmee wordt een voorproefje gegeven van het Zandsculpturenfestival 2015. In het kader van het 125e sterftejaar van de schilder Vincent van Gogh. In aanloop naar het festival verrijzen in diverse etalages sculpturen. Ze maken onderdeel uit van het Europees kampioenschap. En de daarbij behorende Zandsculpturenroute. De werken worden vervaardigd onder toezicht van de Zandacademie Zand World Sand Sculpting Academy. De toonaangevende organisatie die wereldwijd actief is. Elke kunstenaar maakt naar eigen inzicht zandbeelden van voor het centrale thema... geïnspireerd door Van Gogh en tijdgenoten. De werken worden vanaf 17 tot en met 21 augustus... tussen 9 uur en 5 uur op verschillende plekken in Zandvoort aan zee vervaardigd. Nogmaals tussen 17 en 21 augustus. Een knap staaltje vakmanschap dat het publiek met eigen ogen kan aanschouwen. Op 21 augustus maakt de jury de winnaar bekend. De sculpturen zijn daarna nog tot zeker vlak voor kerst... De bezicht ja. in Zandvoort. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze er uh, dit jaar uit gaan zien, uh, Albert Jan. Klopt. We blijven het uh, volgen natuurlijk bij CFM Zandvoort. Heel veel lekkere muziek vanmiddag onderweg bij Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. Nou de radio aan op CFM Zandvoort. Met nu de single van Shaker Khan en I'm Every Woman. Thinking that we could be something for real Now am I wrong For trying Het is alweer heel veel maanden geleden dat uh, dit een hit geweest is hier in Nederland. Jullie hadden de single van Nico en Vince en M.I. Ron. We naderen alweer het uh, einde van uh, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Maar hebben we nog even een uh, kort bericht. Want we kunnen weer stemmen op het Schoonste Strand. Ja, we kunnen nog steeds stemmen op het Schoonste Stranden verkiezingen uh, website. En dat is namelijk supporter van schoon.nl. En Zandvoort is uiteraard. Stem op Zandvoort. Tot en met 13 augustus kan gestemd worden op de Nederlandse stranden. Deze stemmen bepalen samen met de scores van de ANWB-inspecteurs... welke stranden tot de schoonsten van Nederland behoren. De uitslag wordt op 20 augustus bekendgemaakt. Om het belang van schoon op het stranden onder de aandacht te brengen... organiseert Nederland Schoon ieder jaar de schoonste strandenverkiezing. Met deze verkiezing willen zij de betrokkenheid creëren... bij de Nederlandse stranden. En dat kan dus allemaal via supporter van schoon.nl. Dus Zandvoorters, laat uw stem niet verloren gaan... en stem op het strand van Zandvoort. Zandvoort. Zo is het. Tot zometeen na drie uur. En hier is La Cumbia, de single van Sailor.